Het weer vanochtend in het zuidoosten zonnige periode, vanmiddag buien. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Dit was het Enorsch, de zonbakker van de ANWB. Er staan een korte file op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij Hoogvliet, 2 kilometer. Tot zover de verkeer. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland, het netwerk waarin burgers, politie en gemeente samenwerken aan veiligheid.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 Make the best of the situation for a finally growing the same. Zomer met ZFM. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Once again. Comienza en de huurvegaan no alcance, en dan die Solo le importa entender dat hij gewoon niet wil y En de le faltan twee maanden lang. ZANG het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Teksttv op kanaal 45. 45. <middels>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 het krijsstrand of de the... Zullen we gaan zitten direct naar denken. Ik blijf hebben gewoon hier. Als je die niet in vindt. laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haar inhalen. New York, Broadway